7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nog altijd meer dan een half miljoen haitianen dakloos. Nederlanders dit jaar minder op vakantie. En ophef over satire op tv. Twee jaar na de aardbeving op Haiti verloopt de hulp aan het land nog steeds erg moeizaam. Dat schrijft de hulporganisatie Oxfam Novib in een rapport. Van de bijna 1 miljoen mensen die dakloos werden, woont nog ruim de helft in tenten en onder dekzeilen. Vooral in en bij de hoofdstad Port-au-Prince. Van het puin is nog maar de helft opgeruimd en van de beloofde 4,6 miljard dollar hulp is minder dan de helft overgemaakt. Volgens Oxfam Novib schiet vooral de Haitiaanse overheid tekort. De hulporganisatie roept de regering op eindelijk de leiding te nemen bij de opbouw van het land. En vraagt de internationale gemeenschap daarbij te helpen. De reisbranche verwacht dat Nederlanders dit jaar voor het eerst sinds de jaren 80 iets minder geld zullen uitgeven aan vakanties. Uit onderzoek van NBTC Nipo blijkt dat vooral verre bestemmingen minder in trek zijn. En ook worden de vakanties gemiddeld iets korter en wat soberder. En verder lijkt het aantal keren dat Nederlanders op vakantie gaan wat af te nemen en er wordt later geboekt. De verwachte krimp van de vakantiemarkt is gering. De vakantieuitgaven lopen naar verwachting met maximaal 4 terug. Het aantal vakanties in eigen land neemt niet af. De BMS-oppositieleider Aung San Suu Kyi wil zich op 1 april in het parlement laten kiezen. Ze doet dan mee aan tussentijdse verkiezingen in een district bij de vroege hoofdstad Rangoon. Op 1 april wordt er in Burma gestemd in 48 kiesdistricten. Daar zijn parlementszetels vakant, doordat de gekozen politici na de verkiezingen van een jaar geleden een regeringsfunctie hebben gekregen. Sinds vorig jaar heeft Burma een burgerregering en is de onderdrukking flink verminderd. De partij van Aung San Suu Kyi liet daarom al eerder weten weer aan de verkiezingen mee te willen doen.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 Het achterste deel van het gebroken containerschip Rina... voor de kust van Nieuw-Zeeland is aan het zinken. De achtersteven is grotendeels onder water verdwenen. Alleen de boeg steekt er nog bovenuit. Rond de Rina drijft veel rommel en olie... en ook zijn tientallen containers in zee terechtgekomen. Het strand is afgesloten om jutters tegen te houden.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 ANBB-verkeersinformatie. Nog een rustige ochtendspits... maar het verkeer op de A4, Haag richting Amsterdam... moet rekening houden met veel vertraging. Na een aanrijding tussen Leidserdam en Daar staat er inmiddels 10 kilometer. Daar is de linker ook dicht. En we raden u aan om te rijden. Dan op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar een aanrijding bij het knooppunt Raasdorp. Daar zijn twee rijstroken dicht. En er staat inmiddels 2 kilometer file. En op de A28 Zwolle richting Utrecht. Tussen amersfoort vathorst en Leusten Een file van 5 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 7. Er zijn grote zorgen bij veehouders over het Smallenberg-virus. Daar praten we u zo over bij. We gaan eerst naar kwadstad van Europa uit Hoeren. Ja. Die gemeente is zo'n beetje de distributieplaats van Europa voor de druk kat. En binnenkort is het misschien niet meer toegestaan om te kouwen op katbladeren. Het kabinet werkt namelijk, u hoorde dat, aan een katverbod. Blaadjes kunnen verslavend zijn. Er wordt honger en vermoeidheid mee bestreden. Mevrouw Oudshoren, dag maar Oudshoren, burgemeester van Uithoren. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van zo'n aankomend verbod? Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Waarom? Nou, wij, over, uh, wij hebben heel veel overlast... ...van de kathandel. En het is dus prettig dat het verboden wordt... ...want op dit moment kunnen wij um, niet handhaven... ...omdat het uh, een legale stof is, dus verhandeld mag worden. Wat gebeurt er in uw stad? Waar heeft u last van? Um, waar we vooral last van hebben is dat er uh, vier keer per week... ...een uh, grote hoeveelheid mensen hun kat komt kopen in Hoorn En uh, die gedragen zich niet altijd even netjes. Wat bedoelt u daarmee? Wat doen ze? Nou, het, is vooral, uh, het varieert van uh, verkeersoverlast tot uh, geweldincidenten. Mm, en dat vindt allemaal op een bepaalde plek plaatsen in Uithoorn? Op ons industrieterrein. Oh. Hoe is het daar die, die handel in Kat terechtgekomen bij u? Ik denk dat dat een uh, ja, pech is. Um, ze waren op zoek naar een plaats waar ze kunnen verhandelen. Uithoorn ligt dicht bij Schiphol. Het moet snel uh, verhandeld worden omdat het bederfelijke waar is. En wij waren lagen uh, in de buurt. Ja, en dat het naar Schiphol komt, die ladingen kat, het gaat om, om verse blaadjes. Hè, daar gaat het om, daar wordt op gekoud. Eh, het komt uit Oost-Afrika. Dat komt omdat in veel andere Europese landen het al verboden is? Ja, dat klopt. Um, in alle Europese landen, behalve Engeland en Nederland. Denkt u niet dat er juist meer problemen gaan ontstaan? Want de gebruikers van kat um, willen dat misschien wel blijven gebruiken... en gaan op zoek nu naar katten op een misschien wel illegale manier? Um, dat is altijd een, uh, een risico. Het enige nadeel, van de, of voordeel wat je kunt zeggen, is. Uh, smokkel wordt wat lastig, omdat het dus bederfelijke waar is. Het moet vrij snel geconsumeerd worden. nadat het geoogd is. En ik denk dat uh, ja, de gemeenschap, of een deel van de gemeenschap. die zal daar niet blij mee zijn. Maar um, ze, kunnen, ze kunnen het dan niet meer krijgen. Mm. Heeft u in uw gemeente ook katgebruikers? Um, heel erg weinig, want wij hebben een hele kleine Somalische gemeenschap. En um, ja, er wordt gezegd dat dat problemen oplevert bij de integratie. Merkt u daar wat van? Nee, dat is een probleem wat in Uithoorn niet geldt. Wij hebben vooral last van uh, de handel. Goed. Dadelijk. Dank dat u ons eventjes het probleem in Uithoorn wilde schetsen. Dag dat maar. Ja. Ja, en meer over kat hoort u na acht uur. Hebben we het ook over met onze Afrika-correspondent. En we spreken minister Leers. Ook hij is een van de ministers in het kabinet die betrokken is bij een komend verbod op kat. Het is negen minuten over zeven, wij gaan door naar het smallenberg virus. Ik zei het al eventjes, het aantal bedrijven waar schapen, geiten en ook kalveren... het smallenberg hebben, waar het geconstateerd is, neemt toe. Blijkt uit de jongste cijfers van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het virus is aangetoond inmiddels op 52 bedrijven. Toon van Hoof gaat over diergezondheid bij landbouworganisatie LTO. Meneer van Hoof, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u geschrokken van dat aantal? Um, nou, Het is zo dat um, we zien dat er iedere dag nog bedrijven bijkomen, dus dat is wel, uh, wel heel erg vervelend. Ja. Gaat het snel? Um, nou, we hebben op dit moment een, een 60.000 uh, rundvee- en uh, schapen- en geitenbedrijven. Uh -huh. en we zitten nu uh, op een 177 bedrijven die zich gemeld hebben, dus op het aantal van 60.000, 70 70.000 is dat dan een beperkt aantal. Maar van de andere kant, ja, het is natuurlijk wel heel erg vervelend... Als, als jouw bedrijf bij de 177 zit. Ja, want um, wij weten dat bij 67 bedrijven nog het onderzoek loopt. Dus daar is nog geen duidelijkheid in. Nee, dat uh, klopt. Uh, we hebben 177 bedrijven die zich gemeld hebben. En er zijn nu 44 bedrijven waar het virus is aangetoond. Dus er zijn ook heel veel bedrijven die zien dat er problemen zijn met, uh, met jonge diertjes. Maar uiteindelijk wordt daar geen virus uh, aan getroffen. Het, het virus wordt verspreid door een vliegje, de knoet. Uh, nou, is het in, in de winter ge, zijn die vliegjes natuurlijk niet actief. Hoe, hoe verklaart u die verspreiding? Nou, het is zo dat uh, de verschijnselen die we nu zien, dus van uh, diertjes die, uh, die afwijkend zijn, die geboren worden, daarvan heeft de besmetting een aantal maanden geleden plaatsgevonden. Dus waarschijnlijk in augustus, september. Ja, het zit hem dus in de constatering van steeds meer bedrijven waar het al heerst. Ja, nou, het is uh, inderdaad zo dat uh, die knut uh, heeft uh, het virus verspreid uh, in het begin van de dracht. En daar die, uh, daarvoor zijn die ongeboren vruchten heel erg gevoelig voor het virus. En de verschijnselen zien we nu eigenlijk pas. Ja, en misschien straks wel in, in het voorjaar, als er weer heel wat lammetjes worden geboren, vreest u daarvoor? Ja, daar zijn we toch een beetje bang voor uh, dat, uh, dat dit nog een tijdje doorgaat. Dus dat uh, er toch nog uh, de komende weken, maanden een aantal bedrijven bijkomen... waar afwijkende dieren geboren worden. U zegt de besmetting heeft al plaatsgevonden. Is er, is er nog iets tegen te doen? Nee, er is uh, niks tegen te doen. Uh, de dieren die besmet zijn, zijn besmet. Dus die ongeboren vruchten die, uh, die afwijkend zijn, die, die zitten erin. Waar we natuurlijk zorgen voor hebben is... Uh, dat het komend jaar, het voorjaar, wanneer die knutten weer actief worden... dat ze het virus gaan verspreiden. Hoe groot is die kans? Het uh, ja, is heel lastig te zeggen. Uh, het is een nieuw virus. Mm -hmm. uh, we kennen de eigenschappen van het virus nog niet. Er wordt heel, uh, heel erg uh, stevig naar gezocht door, uh, door alle wetenschappers. Er wordt ook in Europa heel goed samengewerkt met andere instituten. Uh, maar als we kijken naar de eigenschappen van waarschijnlijk het oorspronkelijke virus, Nou, dan, uh, dan is die kans toch reëel dat het virus in Nederland uh, en de omringende landen aanwezig uh, is. Maar is, is er dan... geen vaccin om het uh, te stoppen? Nee, er is op dit moment nog geen vaccin. Op het moment dat wij uh, de eigenschappen van het virus kennen, dan kan er gewerkt worden aan de ontwikkeling van een, uh, van een vaccin. Ja. En is ook, is ook die knut niet te stoppen, dat vliegje? Nee, nee, dat knutje dat zit uh, overal in het milieu. Dat is gewoon altijd aanwezig. En uh, ja, die vliegt van, van dier naar dier en die zuigt bloed op. En daarmee uh, wordt de verspreiding uh, georganiseerd. Goed. Hartelijk dank voor uw uitleg. Toon van Hoofd van de diergezondheidsafdeling bij de landbouworganisatie LTO. Dan naar Nigeria. Het openbare leven in Nigeria lag gisteren zo goed als plat. En ook vandaag leggen miljoenen Nigerianen het werk neer. heeft allemaal te maken met de subsidie op brandstof die is afgeschaft. En daardoor wordt alles duurder in Nigeria. Bart van der Ginten werkt voor de Nederlandse non-profit organisatie IDA in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Meneer van der Ginten, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eerst schetsen wat dat nou betekent, het afschaffen van die subsidie voor de gemiddelde Nigeriaan? Wat hebben ze dan nog te besteden? Nou ja, ze hadden al heel weinig te besteden, dus daar blijft gewoon niks van over. Want de, de prijs gaat van 65 naira. dat is zo'n 30 eurocent, naar 140 naira. Ja, je kunt je voorstellen wat dat voor invloed heeft op de prijzen hier. En wat is, wat is, hoeveel verdienen ze per dag, per maand? Nou ja, 70 zit onder de armoedegrens van 1 dollar per dag, zo'n 150 naira. Dus uh, nee, dat is, uh, dat is weinig, weinig te maken. Ja, dan is je geld snel op, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Meneer van der gent. hoe massaal wordt die staking dan? Nou ja, e enorm. Het is, het is altijd moeilijk zelf in te schatten hoe dat werkt. Want je gaat zelf ook niet de straat op. Uh, maar wat ik gisteren begreep van mensen in Lagos, in Kano, in Kaduna, de grotere steden, dat er echt tienduizenden mensen op de been waren. En uh, volgens ons nog redelijk rustig. Maar we weten niet hoe dat, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen in de komende dagen. En gaat het zoden aan de derk zetten? Want de regering zegt gewoon weg, ja, het is te duur, we kunnen dit niet volhouden. Ja, dat is, dat is het, de grote vraag nu. We hebben dit al een paar keer eerder meegemaakt in de afgelopen jaren. Uh, maar dan ging het steeds om een voorstel of een redelijk beperkte verhoging. En daar werd dan over onderhandeld. En dan kwamen ze wel tot een, uh, tot een uh, ja, compromis. En nu is het zo dat het gaat om het afschaffen van subsidie. Ja, ik zie de, de president en zijn... Uh, uh, medewerkers niet uh, zomaar een deel van de subsidie afschaffen. En ja, de, de laborleiders, de, de, de bonden hier, die zitten ook vast. Want met, dit, uh, met deze prijs voor de benzine uh, komen de normale mensen ook niet echt uh, weg. Dus het uh, is dus moeilijk inschatten wat er waar dat toe gaat leiden. Ja. Misschien zou het helpen als er wat begrip uh, wordt gekweekt voor deze bezuiniging. Wordt het geld ergens anders aan besteed? Is dat duidelijk? Nou ja, dat zijn, dat zijn wel de plannen natuurlijk. Maar goed, het is hier zo'n uh, uh, ja, zooi, zou je bijna zeggen, wat betreft de corruptie. Dat, uh, dat niemand er echt in gelooft dat hier dat geld wat dan extra binnenvloeit ook daadwerkelijk weer terugvloeit naar de, naar de mensen. Hm. Wat vindt u er trouwens van dat het IMF achter deze maatregel staat? Ja, eerlijk gezegd vinden we dat eigenlijk allemaal uh, een, een kwalijke zaak. Uh, het, het grote probleem in dit land is corruptie en als je dat weet dat dat het, uh, het beginpunt is van alle ellende en ook van alle armoede, uh, gezien het feit dat Nigeria toch het vijf na grootste olieproducerende land ter wereld is en nee. dus heel veel geld heeft, ja, dan moet je gewoon uh, denk ik toch kijken naar waar de armoede vandaan komt. En, ja. Uh, hoe je dat kunt aanpakken. U zegt in feite, je, die... ja, je, moet, je moet niet de subsidie dan afschaffen, maar de corruptie aanpakken... als je uh, wat wil doen, doen aan, uh, aan bezuinigen of, of aan andere manieren van inkomsten. Ik, ik vind dat dat ook de verantwoordelijke van, van organisaties als de IMF en de Wereldbank... die hier heel sterk achter deze beslissing staan. We hebben de IMF-leidster uh, hier gehad een aantal weken geleden... die heel duidelijk geduwd heeft in deze richting. En dan denk je, ja, je kunt niet je ogen sluiten voor de gigantische hoeveelheden geld die verdwijnen. En dan alleen maar gaan voor de agenda om het afschaffen van de, van de benzinesubsidie stop te zetten. Van het Goed. erg kortzichtig. Bart van der Ginten werkt voor de Nederlandse non-profit organisatie IDEA. Dank u wel. Gek. De activisten worden bemiddelaars. De mensen van de stichting Dieproef vrij laten zich omscholen. Hoort u meer over na de verkeersinformatie bij de AWB Arnold Broekhuis. Marcel, twee files die opvallen vanmorgen op de a 4 daarna richting Amsterdam. Er is bij Hoogmaden een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg wel weer vrij, maar er staat een file tussen Leidschendam en Hoogmaden van 9 kilometer. En ook een aanrijding op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij het Kroopend Raasdorp zijn twee rijstroken dicht. En daarachter staat een file van drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mensen lezen minder en als ze een boek kopen, dan doen ze dat via internet. De boekhandelketen Selectus dreigt aan deze ontwikkeling ten onder te gaan. Toch zijn er ook boekverkopers die zich goed kunnen handhaven. Die wel inspelen op de ontwikkelingen. Boekwinkels van Libres Bladzijde doen het heel aardig. En bijvoorbeeld ook de Utrechtse boekhandel Bijleveld. Lijkt moeiteloos te overleven. Hoe dat kan hoort hij van Carolien Damwijk van Libres... en van Bastiaan Bommelier van Bijleveld. Nou, We hebben het afgelopen jaar... waarin een sluier van somberheid over de boekenbranche trok toch behoorlijk de plussen. Wij verkopen dus uh, ook via internet. En daarin zien we een hele grote groei. Dat was afgelopen jaar was dat 60% en het jaar daarvoor ook 60%. Het is een misverstand om te denken... dat er in de boekenbranche makkelijke winst te behalen is. De boekenbranche is iets van de lange termijn. Iets van ook liefde voor het vak. Het klinkt weeg, maar zonder dat ben je kansloos. Uh, het verandert continu. Dus je moet continu meegaan op de ontwikkelingen. Het mysterie van Bijlenveld is misschien dat het hier alleen maar om papieren boeken draait, al bijna 150 jaar. Dat dit bedrijf beseft wat de meerwaarde van een boek is. En dat wij met een hoog opgeleid personeelsbestand... de klanten zeer goed kunnen informeren over wat er in de schappen staat... wat er nieuw is, wat er oud is. En... Um het boek en de klant serieus nemen. Uh, als je kijkt waar een boekhandel 30 jaar geleden... Uh, zijn geld mee verdiende, dan was het bijvoorbeeld schoolboeken. Dat uh, was een hele belangrijke poot. Winkelen nou, dat zijn allemaal dingen die zijn verdwenen. Er zijn andere producten voor in de plaats gekomen. Dus wat je ziet is gewoon, je moet continu veranderen. En daar met name dat cross-channel, dus internet en winkel, die combinatie. Nou, dat, dat heeft Amazon niet, dat heeft Bol niet. Dat heb je wel weer als fysieke winkel. Daar heb je ook weer voordelen van. Maar je moet wel heel sterk op zoek gaan naar je onderscheid. Laten we zeggen dat wij meer Turgenev's en Tjechofs in de kast hebben dan Harry Potters. En meer WF Hermans dan Kluun. En uiteindelijk brengt dat een geheel eigen koers die gewaardeerd wordt en uiteindelijk dan zelfs ook nog economisch doemelijk is. Het snuffelen in de boekhandel is nog steeds een van de populaire bezigheden. Maar aan de andere kant vinden mensen het ook wel heel prettig... dat ze een e-reader kunnen hebben. We hebben dus nu ook sinds een maand uh, of twee... Uh, dat in alle boekhandels uh, uh, wifi, hotspot aanwezig is. Dus dat ze ook in de winkel gewoon boeken kunnen downloaden. Nou, Dat vinden ze uitermate prettig. Dat kan hier niet. Misschien moet ik zeggen nog niet. Vooralsnog zien wij... Uh... De toekomst, vooral in het papierboek en niet zozeer in het e-boek. Uh, digitalisering, wat nog geen probleem bij ons is... want het is nog maar 1%, maar gaat er wel aankomen. Wij zijn bereid om boeken ook een lang leven te gunnen in de kast... als wij er achter staan, als de dames van veld die alles weten zeggen... dit is een boek waar wij ons voor willen inspannen... kan het hier rustig een aantal jaren op de geschikte klant wachten. Wat we wel zien is dat de doelgroep 40PLUS dat die voorlopig alleen maar toeneemt. De vergrijzing in Nederland is in die zin voor ons een positieve kant van de medaille. Ik denk zelf dat het papierenboek herontdekt gaat worden. Herontdekt als een onverwoestbare drager van beschaving, cultuur en argumentatie... waarbij de meerwaarde zichzelf moeiteloos gaat bewijzen... naast alles wat er digitaal is. En wij geloven er heilig in en dat wij het relatief goed doen, dat wij het jaar goed afsluiten, dat wij allemaal optimistische, vrolijke gezichten hebben en zeer tevreden klanten, sterkte ons in die overtuiging. Bij hen dus wel optimisme, Bastian Bonnier van Bijlenveld. en Carolien Damwijk van Libres in een bijdrage van Roepa. De stichting Dierpoel Vrij gooit het over een andere boeg. De activisten willen bemiddelaars in diervriendelijke alternatieven worden. Nou, we over praten met de directeur van stichting Dierpoefvrij, Maya Zuidgeest. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het actievoeren niet effectief gebleken? Nou, Proefdiervrij denkt uh, dat dit een, uh, een andere tijd is. En uh, dat, je daarvoor, uh, ja, dat je met samenwerking veel, uh, veel verder komt. Mm -hmm. Want als je tegen dierproeven bent, dat is natuurlijk een heel duidelijk statement... maar het is ook niet erg, uh, erg positief en ja, zeg, erg optimistisch. U wilt wat constructiever zijn? Proefdiervrij wil zeker uh, constructiever zijn... omdat we hele goede mogelijkheden zien binnen wetenschap en bedrijfsleven. Maar dat moet natuurlijk wel gestimuleerd worden. Ja, even, en dat... even terug naar het activistische verleden van dierproefvrij. Wat, wat hebben die acties opgeleverd? Wat, wat, wat is er bereikt? Uh, nou, als je kijkt naar het verleden van proefdiervrij, uh, uh, dan zie je dat uh, ja, we in de tachtige jaren toch wat, uh, wat meer stelling hebben genomen. En dat heeft uh, ja, zegt de, de issue van uh, uh, het proefdiergebruik wel op de kaart gezet. Maar het staat nu op de kaart, dus proefdiervrij vindt dat we nu moeten doorpakken. En we zien heel veel mogelijkheden om uh, uh, uh, alternatieven voor dierproeven te laten ontwikkelen. Heeft dat ook tot weerstand geleid bij het publiek, bij fabrikanten? Uh, het, je wordt natuurlijk heel makkelijk, uh, uh, als je tegen dierproeven bent, in de keuze uh, uh, geduwd, in het dilemma geduwd van... Oké, okay, je bent tegen uh, dierproeven, dus... Vind je dat het op mensen moet gebeuren? Of dus vind je dat mensen niet genezen moeten worden? Nou, daar gaat het ons niet om. Wij willen ook graag uh, gezond zijn en uh, veilige producten. Ja. Maar het kan zonder proefdieren. Maar bent daar u er... moeten we hard aan gaan werken. Bent u erachter gekomen dat je met stroop meer vliegen vangt dan met azijn? Uh, soms is stroop beter dan azijn. Ja. Maar ik uh, bedoel, dat geldt niet voor iedere tijd. Nee, en maar... het proefdiervrij is ervan overtuigd dat we nu... Uh, ja, gewoon hulp kunnen bereiken met samenwerken. Uh, al uw leden zijn het daarmee eens met die, met die koerswenteling? Uh, nou, het is natuurlijk niet van vandaag op, uh, uh, op gisteren dat we dit uh, gedaan hebben. Dus we hebben onze donateurs uh, er zeker in meegenomen. En ook zij vinden dat uh, ja, de toekomst ligt in de ontwikkeling van proefdiervrije technieken. Ja, maar toch is dat een interessante vraag van mijn collega. Want hoe vorm je ras echte activisten, eh, dieractivisten... om tot bemiddelaars tussen wetenschappen en bedrijven? Dat lijkt me een hele lastige taak. Um, dat, dat vergt een hoop uitleggen en laten zien wat je kan bereiken. Want bijvoorbeeld proefdiervrij werkt samen met diergeneeskunde. We hebben samen het, het Dier Donor ontwikkeld. En dat betekent... Dat je uh, overleden huisdieren via je, hu uh, je dierenarts kan afstaan aan de universiteit. Die daar dan uh, snijpraktica mee doen. Het ja. nou, is een heel simpel alternatief wat, wat onze donateurs erg aanspreekt. Ja, u moet ook wel wat te bieden hebben natuurlijk. Heeft u voldoende kennis over uh, proef, proeven op dieren in huis? Nou, het is natuurlijk een heel breed gebied. Hè? Want dierproeven dat loopt van uh, veiligheidstesten voor cosmetica. Tot uh, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar ziekten... Waar nog geen uh, ja, begin van een oplossing is. Uh, we hebben heel veel contacten met wetenschappers en met bedrijven. En op die manier proberen we toch uh, ja, bruggen te slaan. En, uh, ja, en we hebben ook ons eigen uh, fonds Vrij Onderzoek. Waarbij we geld ter beschikking stellen om. Uh, proefdiervrije technieken te ontwikkelen. Oké, okay, nou we zijn benieuwd, mevrouw Zuidgeest. Wat gaan we nu als publiek als eerste merken van de nieuwe stichting Dierproefvrij? Uh, Proefdiervrij uh, gaat uh, uh, zich vooral ook op het publiek richten... om te laten zien wat er allemaal mogelijk is, hoeveel er al gerealiseerd is. En dat als we met z'n allen de schouders eronder zetten... dat een uh, proefdiervrije toekomst zeker mogelijk is. Goed. Dank dat u ons even het woord wilde staan. Marja Zuidgeest, directeur van uh, Dierproefvrij. Dank u wel. Vijf en half acht. U luistert het naar het NOS Radio 1 Journaal. Dit jaar, 2012, zal in het teken staan van een indrukwekkende hoeveelheid sportevenementen. EK voetbal, Tour de France en de Olympische Spelen. Mark-Robin Visser sturen we de hele week erop uit... om te kijken hoe Nederland zich hierop voorbereidt. Vandaag is hij niet op de minste plek. Landshoed Balkenschoten in Nijkerk. In de stallen nog steeds, Mark-Robin. Ja, zeker. Gelukkig is het licht nu weer aangegaan. Want af en toe valt hier op het landgoed uh, de stroom even uit. Dat maakt het allemaal uh, extra spannend. Maar gelukkig, Adelinde Cornelissen, kunnen we nu weer uh, zien wat we zeggen. Zien wat we zeggen, ja. <lacht> is aan? Ja, nee, dat gaat nou goed hier. We hebben de, de paarden net gevoerd vanochtend. Ja? Gehoord uh, wat, er allemaal, uh, wat voor krachtvoer uh, ze allemaal krijgen. En ja, uh, zeg maar, wat gaan we nu doen? Ja, uh, nou gaan we het eerste paard opzadelen. Ja, Welke welk paard is dit? Dit is Gellehead, mijn nieuwe oh, uh, aanwinst. Ja? Ja. ja, luisteraars, want voor de mensen die dat nog niet weten... eigenlijk werd Adelinde Cornelissen op twee paarden. <laughs> ja, Mag je ja. dat zo zeggen? Nou ja, goed, dit is eigenlijk een paard... wat uh, mijn vriend en ik voor de toekomst hebben gekocht. Niet zozeer voor de komende ja. Olympische Spelen. De nieuwe aanwinst. Dus Gellehead is nog een beetje onwennig hier in Nijkerk. Nou, dus hij hoe staat... gaat het met hem? Het gaat eigenlijk heel goed, hij past zich super aan. Maar... Het is een mooi bruin paard, hallo, hij kijkt ook eventjes uh, naar ons nu. Ja, ja. Nee, hij, hij doet het eigenlijk super, hij staat nog maar een paar weken natuurlijk, maar uh, hij wendt snel eigenlijk. Dat is toch ook geen kleinigheid, even zo'n zo paard aanschaffen? Dat is ook geen kleinigheid. Nee, nee, nee. Gelle, nee, daar heb jij misschien helemaal geen weet van, maar... Uh... Mevrouw, nee, Mevrouw, nee, Mevrouw nee. Cornelis heeft zeven in de buidel moeten tassen denk ik. Uh, uh, ja, zeker weten. <laughs> de bankrekening is niet meer zo heel erg respect, maar uh, nou ja, goed. En dit paard is eigenlijk, dit is niet voor Londen, dit is voor Rio. Ja, inderdaad. Want, de Olympische Spelen in 2016, daar ben je dus eigenlijk al mee bezig. Ja, het is inderdaad zo dat wij... Uh, ja, goed, je bent altijd afhankelijk van je paard natuurlijk. Uh, paarden zijn ook blessuregevoelig of tenminste zou kunnen. Hij is echt helemaal je haar aan het uh, ruiken, hè? Ja, hij vindt ja. het fijn lief. Is dat zo? Bij... Ja? Denk je dat? Heb je dat uh... Ja, ik kan wel heel goed met hem. Ja. Ja? Ja. Hoe weet je, hoe, wanneer weet je dat? Als, uh... Nou, dan merk je vanzelf als je ja. ermee omgaat. Ja, als ik nou zo naar jullie kijk, dan zijn jullie eigenlijk best wel intiem bezig. <lacht> zeg, Gellehead. Maar goed, wat gaan we met Gellehead doen? Ja, we gaan hem eerst even zijn hoeven uitkrabben. Okay. Dan, uh... even de mest eruit, denk ik. Ja, precies. Ja. Alles okay. gaat gebeuren. Nou, wij gaan aan de slag. En, ja, en zo gaat dat dus vanaf uh, half zeven ochtends uh, hier in huizen Cornelissen al gewoon uh, druk in de weer uh, met de beesten. In voorbereiding op onder andere dus die Olympische Spelen in Londen. En ondertussen wordt er dus uh, al vooruitgekeken naar, naar de toekomst. Hè? Want ja, uh, een gezonde meid is op de toekomst voorbereid. Hoe zat het ook alweer? <lacht> ja, nou, zoiets. In, in ieder geval is Adelinde op de toekomst voorbereid. <lacht> zo is dat. We gaan hoeven krabben. Tot straks. Mark-Robin Visser over de hippische sport. En de komende Olympische Spelen na half acht. Hoort u dat wij steeds minder op vakantie gaan? Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar-online-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Al eeuwen vormt de magische wereld van de Poolgebieden. Een trekpleister voor dappere ontdekkingsreizigers. Reis met hen mee naar extreem koude gebieden. Alsof je er zelf bij bent. Frozen Planet. Vanavond om half negen bij de EO op Nederland 1. Spaarloon wordt SpaarOnline. Open nu de SpaarOnline-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Het kabinet wil verbod op kat. En half miljoen Haitianen twee jaar na de aardbeving nog steeds dakloos. Het is bijna half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het kabinet wil de handel en het gebruik van kat verbieden. Volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zijn de bladeren verslavend... en zorgt de handel voor veel overlast. In Nederland wordt kat veel gebruikt in de Somalische gemeenschap... en dan vooral door Somalische mannen. En die staan dan ook negatief tegenover het voorstel om kat te verbieden. Bij Somalische vrouwen is dat voorstel populairder. Dat gaat helpen. En dat gaat ze ook iets anders doen. En dan heb je meer tijd te besteden. Dat je eh, bijvoorbeeld werk zoekt of eh, gezin helpen... en als een vader je rol kunnen vervullen... In ons omringende landen is kat al verboden. En die landen juichen het voorstel van de Nederlandse regering toe. Twee jaar na de aardbeving in Haiti is er nog weinig te zien van wederopbouw. Ruim een half miljoen mensen zijn nog dakloos. Blijkt uit een rapport van hulporganisatie Oxfam Novib. Het eerste jaar na de aardbeving stond vooral in het teken van noodhulp. In het tweede jaar kwam de wederopbouw maar nauwelijks van de grond... zegt Anne-Pieter van Dijk van Oxfam Novib. Toen we met het herstel moesten beginnen... Toen werden we toch geconfronteerd met het gegeven dat er geen overheid was die strategisch duidelijke lijnen uitzette. En er dus in wezen nog steeds geen sprake is van een wederopbouwproces. Na de aardbeving werd voor 4,6 miljard dollar hulp beloofd. Maar daarvan is volgens Oxfam nog niet eens de helft overgemaakt. Een belangrijke personeelswissel in het Witte Huis. De chefstaf Bill Daly stapt op. Hij was net een jaar in functie. Officieel gaat hij weg, omdat hij meer tijd met zijn familie wil doorbrengen. Maar volgens velen in Washington heeft het meer te maken met het feit... dat hij niet door één deur kan met andere medewerkers in het Witte Huis... en leden van het congres. President Obama zei daar bij het afscheid niks over. Hij bedankt de daily alleen voor een jaar trouwe dienst. One of the things that made it easier was the extraordinary work... that he has done uh, for me during what has been an extraordinary year. Uh, Bill has been an outstanding chief of staff during one of the busiest... De chefstaf wordt over het algemeen gezien als de op één na belangrijkste man in Washington. De baan gaat nu naar Jack Lew, die was eerder verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting. En die race voor de belangrijkste baan in Washington bereikt de volgende etappe. In de staat New Hampshire zijn vandaag de republikeinse voorverkiezingen. En Mitt Romney is de gedoodverfde winnaar. Zijn tegenstanders hebben al hun pijlen dan ook op hem gericht. Een actiegroep gelieerd aan Newt Gingrich heeft een documentaire gemaakt... waarin Romney wordt weggezet als een kille saneerder. Een groep van corporate raiders led door Mitt Romney. Meer ruthless dan Wall Street. Voor tens of begon het Amerika, the suffering began when Mitt Romney came to town. Volgens de actiegroep is Romney verantwoordelijk voor het verlies van honderdduizenden banen en doet hij niets liever dan mensen ontslaan. Ondanks die zware aanvallen staat Romney nog steeds bovenaan in de peilingen. Hij blijft dan ook optimistisch. En dat was te merken toen hij een groep Nederlandse studenten ontmoette. En jullie hebben de beste oompa-band. Als je naar een long track speedsketing gaat... Ja, dat is een En je gaat daar en natuurlijk één, je number En nummer twee, je all allemaal orange. En yeah. nummer drie... De Umpa Band is daar. Yeah, de music. En het is zo'n so much fun. Yeah. Ms. Romney, oud directeur van de Olympische Winterspelen in Salt Lake City. Hij blijkt fan van onze dweilorkesten. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. We hebben buiten een heel gevarieerd plaatje met bewolking, opklaring en hier en daar een misbank. Neerslag heb ik nog niet kunnen ontdekken. En ik denk ook niet dat we daar vandaag mee te maken krijgen.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 Aan WB-verkeersinformatie, op de Veluwe komen misbanken voor... en dan lange files na aanrijdingen op de A4, Den Haag-Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoeterwoude-Rijndijk, 7 kilometer. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... staat tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp, 9 kilometer. Daar zijn nog altijd twee rijstroken dicht. En ook een lange file op de A12, Den Haag richting Utrecht... tussen Gouda en Woerden, een file van 10 kilometer.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 over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter, NOS Radio 1. Het gaat al een paar jaar economisch minder... we slepen ons eigenlijk van crisis naar crisis... maar we bleven tot nu toe wel gewoon op vakantie gaan. En de vraag is, geldt dat ook voor dit jaar? Kees van der Most van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Goedemorgen. Dag, goedemorgen. U heeft het allemaal onderzocht? Ja, klopt. En uh, ja, onze verwachtingen voor 2012 zijn iets minder uh, positief verwachten een uh, ja, lichte krimp van de vakantiemarkt, zowel in aanvallen als ook in geld. En waarom um, zouden we dit keer wel beslissen om minder op vakantie te gaan? Nou, dat heeft toch wel te maken met die verslechterde economische omstandigheden. Uh, consumentenvertrouwen natuurlijk historisch laag, koopkracht, ik denk voor het derde achter in de volgende jaar al, dat het terugloopt, nou, de werkloosheid loopt op, dus... Ja, we komen op een gegeven moment op een, op een moment uh, dat wij denken dat die markt uh, ja, toch geleidelijk gaat uh, krimpen. En gaan er dan minder mensen op vakantie of gaan we minder vaak op vakantie? Nou, het aantal Nederlanders wat op vakantie wil, dat blijft eigenlijk redelijk constant. Uh, de Nederlanders zullen eigenlijk kiezen gaan voor een aantal bezuinigingsstrategieën. Enerzijds uh, minder vaak, uh, ook wat korter, wat minder ver weg en uh, ook ja, wat minder luxe. Dus uh, minder geld uitgeven eigenlijk op de bestemming zelf. Aha, kijk, we gaan dus wel, want de Nederlander laat ze de vakantie natuurlijk niet afnemen. Nee, vakantie is nog steeds heel belangrijk voor de Nederlanders. Uh, je zou kunnen zeggen, een van de heilige huisjes. En ja, als het moet bezuinigen, liever op iets anders. En uh, ja, ook voor 2012 uh, verwachten we nog steeds dat ruim 80% van de Nederlanders wel op vakantie gaan. Ja, en, en zou dat dan kunnen betekenen dat we bijvoorbeeld uh, lekker weggaan in eigen land, omdat we minder vergen? Als je kijkt naar bestemmingen, dan verwachten we voor, uh, voor eigen land, voor binnenland een uh, stabilisatie. Nederland kan van de ene kant wat profiteren, uh, ja, doordat mensen wat dichterbij blijven. Uh, aan de andere kant, uh, ja, Nederland is ook weer sterk afhankelijk juist van die korte extra vakanties. En wij hebben de verwachting dat juist daar de komende jaren ook op uh, bekringeld zal worden als eerste. Wie krijgen dan de hardste klappen in de toeristenbranche? Ja, dat is op zich nog een beetje lastig uh, om het nu aan te geven. We verwachten wel dat de buitenlandse vakanties het, wat, het minder zullen doen. Dan zou je denken uh, dus de reisbureaus? Ja, en dan uh, met name ook de, de verre reizen. En uh, ja, dat heeft te maken met oplopende kosten. We zien dat de olieprijs stijgt, uh, de dollar loopt op. Uh, en dat maakt het gewoon duurder uh, om te vliegen en ook te verblijven in, uh, in, ja, in verre landen, vooral dollarlanden. Nou, hartelijk dank. Um, dat wordt dus een wat moeizamer jaar. Maar driekwart van de Nederlanders blijft nog wel gaan. Dat getal blijft gelijk. Kees van der Most van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Goedemorgen. We gaan door naar de Naar Tom van Teck, Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Hij is 24 en hij heeft hem weer. De gouden bal, ja. Messi. Uh, ja konden we met z'n allen ook niet omheen, geloof ik, hè? Nee, het is, uh, het is dat er nog een verkiezing is, ja. zeg maar. Hè? Dus je, je moet het wel officieel doen. Hij was met overweldigende meerderheid van collega's en coaches weer gekozen. En uh, ja, het wordt steeds moeilijker om nog nieuwe superlatieven toe te voegen aan deze jongen. Uh, 24 jaar is hij. Om een idee te geven, Kruijf, toch ook niet de minste. Een van de drie anderen die hem ooit drie keer won, was 24 toen hij hem voor het eerst won. Dus dat zegt al iets. Platini won hem ooit drie keer. En Van Basten drie keer, dus 92. Nederlanders in dit rijtje. Maar iedereen is er wel van overtuigd dat het eh, ja, normaal gesproken... ook niet de laatste keer is dat Messi deze gouden bal gewonnen heeft. Kruisprak zelfs al over vijf, zes, zeven keer. Dan kun je dat allemaal nooit zeggen in sport. Dat weten we ook wel. Maar het is inderdaad met een soort eh, enorme voorsprong... waarmee hij dit doet. En ja, de eerlijkheid gebied te zeggen... per wedstrijd dat je hem ziet... Eh, is hij ook altijd, voldoet hij bijna altijd... aan de te hoog gespannen verwachtingen. Ja, het is ongelooflijk. Het zal één land in de wereld zijn waar we, waar we zullen denken goh, uh, hij is wel de beste. Maar nu ook nog eens voor ons. Dat is in zijn eigen thuisland, Argentinië. Want met dat blauw-witte shirt aan speelt hij toch altijd iets minder goed dan met dat blauw-rode shirt, zeg maar, aan. Dus daar is nog wat te winnen voor. Maar voor de rest is het één uh, ja, en al superlatief, zeg maar. Ja, en zit het bij hem vooral ook goed tussen de oren? Want die prijs werd uitgereikt door Ronaldo. Typisch een speler die het op een ja. gegeven moment niet meer had. Ook wat dikker werd, veel blessures ja. kreeg. Zou dat Messi ook kunnen overkomen? Nou, ja, dat niet goed uh, goed? Uh, zeg nooit, nooit natuurlijk. Maar het lijkt een jongen die heel stabiel is nog enorm veel plezier met name ook gewoon in het spel heeft. Los van het resultaat ook met groot plezier over dat veld. Vorig jaar zo'n wedstrijd dat hij drie keer scoort. Dat hij dan als een soort jongetje naar de scheidsrechter gaat. Ik wil die bal hebben want ik heb drie keer gescoord. Dat is een gewoonte. Nou zolang hij die gretigheid blijft uitstralen. Aan alles komt ooit een end. Hij zal dit niet tot zijn 34e volhouden. Maar hij is 24. Je zou er normaal gesproken zo nog eens vier, vijf jaar bij optellen. Dat hij dit niveau zou moeten kunnen vasthouden. Dan is er de strijd Wammes tegen Epke Sonderland. De Ze proberen zich beide nog te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Het is niet gezegd dat zelfs één van beiden gaat. Hoe spannend wordt dat? Ja, het is een ingewikkeld verhaal. Via het land is het niet gelukt, via het toestel is het niet gelukt. En nu is er nog één plek voor Nederland via de meerkamp te verkrijgen. Dat wordt een ingewikkeld verhaal. Normaal gesproken zal zeker één van de twee het lukken. Maar het bijzondere zit hem erin. En dat is het, beetje ook wel sneuwen voor Epke Jeffrey Wammes, dat als hij wint vandaag... dan zou je denken, dan gaat hij naar de Spelen. Nee, dan verovert hij een ticket voor Nederland. En Nederland mag dan iemand afvaardigen... waarvan ze denken dat hij de meeste kans op een medaille heeft. Dus het zou zomaar eens kunnen... dat Wammes vandaag een plek verdient voor Zonderland. Zonderland zal proberen dat niet over zich af te laten roepen. Maar Wammes is een betere meerkamper. Het is een wat ingewikkeld verhaal. Maar de Turmbond heeft het zo gemaakt... dat het gaat om één ticket... maar dat de kans dat Epke Zonderland dan gaat... wel bijzonder groot is. Dus Wammes doet mee en waarvoor eigenlijk? Ja, want die Meerkamp, daar hebben we niet echt mee de kandidaten. En zonder land nee. zou het. En, um, en Zonderland zou aan het recht wel kunnen redden. Uh, ja. kunnen redden. En heeft grotere kansen dan Wammes op sprong en vloer. Dus nou ja, kortom, uh, het is allemaal wel logisch. Maar voor Wammes is het wel een heel dubbel gevoel. Stel dat hij de plek voor Nederland verovert, dan verovert hij die voor Zonderland. Dus het wordt voor hem een uh, hele bijzondere turndag. Ja. En, maar dat ticket moet nog wel even veroverd worden. Hè? Ja, maar dat is een, een geschoonde lijst. Dat betekent dat een heleboel mensen van. Landen die al geplaatst zijn en zo van die lijst afgaan, er zijn al berekeningen geweest dat hij met 82 punten er misschien al bent. Normaal moeten zij 85 punten kunnen turnen op zo'n meerkamp. Het zou geen probleem mogen zijn vandaag. Goed Tom, dan gaan wij dat volgen. Hartelijk dank. Ja, hoi. Goedemorgen.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 Nou, jullie zijn dus aan het, uh, aan het uh, oefenen. Droogdraaien kun je dus niet noemen? Nee, dus niet echt droogdraaien. We zijn nu eigenlijk echt weer uh, begonnen met de installatie op te starten... na een uh, lange tijd. Ja, vandaag... hè? eindelijk? Eindelijk, gelukkig wel, ja. Dat, uh, dat heeft veel moeite gekost. Uh, vooral om het, uh, nou, om het te organiseren dat we weer konden beginnen. Ik, ik ruik ondertussen ook nog een beetje hooi, volgens mij... ...wat er erachter in een, op een grote berg ligt. Ja. Wat gaat hier allemaal aan materialen in?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 Straks hoort u over het effect en het resultaat... van die massale internationale steun aan Haiti... na de aardbeving twee jaar geleden. Yes, de verkeersinformatie bij de AWB Arnaud Broekhuis. In het noorden van het land en op de Veluwe komen misbanken voor. Dan drie lange files door aanrijdingen op de A2. Utrecht richting Eindhoven staat tussen Knoopend Empel en Vught... inmiddels zes kilometer. Door een aanrijding is daar de linkerrij zo dicht. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en het Knoopend Raasdorp, negen kilometer... Dat komt door een aanrijding. De weg is gelukkig weer vrij. En een lange file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Er staat tussen Zevenhuizen en nieuwe brug. een file van 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, na de aardbeving in Haiti hoorde je ook optimistische geluiden... want Haiti zou wel eens beter uit die ramp kunnen komen. Maar twee jaar later is er maar weinig van terechtgekomen. Je hoorde dat eerder in onze uitzending. Want met de wederopbouw wil het maar niet vlotten... blijkt uit een rapport van Oxfam Novi... We hoorden eerder in de uitzending Anne-Pieter van Dijk van Oxfam Novib daarover. Nu contact met Paul Hoebink, hoogleraar ontwikkelingsvraagstukken aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Hoebink, goeiemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het rapport van Oxfam Novib, dat ronduit eh, negatief is over de ontwikkelingen in Haiti? Nou, laten we eerst even iets anders doen. En dat is uh, zeggen tegen al die mensen die in die files zitten die we net hoorden... Uh, dat het niet gaat over die 111 miljoen die we in Nederland hebben verzameld. Want daarover is een, uh, voor de kerst ook een evaluatie uitgekomen. En die was uitermate positief. Daar komt naar voren dat deze organisaties, er waren een stuk of 15, daarbij betrokken waren... Uh, uitermate professioneel en goed hebben, uh, hun werk hebben gedaan. Maar het gaat dus zozeer over wat die organisaties met dat geld hebben gedaan. Dit gaat over hoe het nu in Haiti gaat. Precies. En daar gaat het om. En dan blijkt inderdaad dat uit dit rapport... dat zo'n half miljoen mensen nog steeds geen huisvesting hebben. En dat met name juist op het hele terrein van de huisvesting... het erg langzaam loopt. En dat in de kampen er dus nog steeds veel mensen zitten. En dat tegelijkertijd ook de steun van de internationale gemeenschap... voor die mensen in die kampen terugloopt. En dat er dus grote problemen zijn met sanitatie, met water... en met de gezondheid natuurlijk. Nou, meneer, hoe ben ik even dat Nederlandse geld dan? Is dat inmiddels wel overgemaakt? Want nog ongeveer de helft is nooit aan Haiti uitgekeerd. Nee, dat, uh, dat, dat heeft natuurlijk te maken in eerste instantie met het feit... dat uh, ja, die wederopbouw uh, erg traag loopt. Uh, dat geldt uh, heel simpel. De, de politieke en juridische structuren... die worden door zo'n aardbeving niet ondersteboven uh, gehaald. Nee. Uh, dus uh, bijvoorbeeld alleen al het, uh, op, op het probleem van landbezit... en de manier waarop het notariaat in, uh, in Haiti werkt... Uh, heb je enorm vertragende uh, zaken. En wij zijn over het algemeen te haastig. We, ja, we denken dat je... Een na zo'n nou, zo enorme aardbeving, hè, nogmaals, 220.000 doden, uh, hele hoofdstad zo'n beetje vernietigd. Dat je dat, je dat in, in, in twee jaar tijd alweer overeind kan hebben. Dat kan natuurlijk niet. Nee, maar u zegt, Ik... u, u bent het met uh, meneer Van Dijk van, van Novip eens dat, dat het hem daar ligt: dat hem daar in de bestuurslagen zit, in de regering zit. Ja, dat is de halve waarheid. De, de, Oxfam-Novip heeft een zeer kritisch rapport uitgebracht... maar er is nog een veel kritischer rapport van de Britse evaluatiedienst... van de afgelopen uh, zomer. En uh, daarin wordt geconstateerd dat uh, ook de donoren uh, om de regering heen lopen... en ook uh, daar waar er uh, wel degelijk ook sterke regeringsfunctionarissen zitten... Uh, veel te weinig met deze mensen samenwerken. En dat met name juist ook op de lage niveaus... op het niveau van provinciebesturen en gemeentebesturen... Er door de, de verschillende ontwikkelingsorganisaties niet uh, samengewerkt wordt met uh, deze uh, lagere overheden. En dat zou toch het doel moeten zijn. He, we hebben internationale afspraken daarover, uh, waarin we spreken uh, van dat de regeringen uh, en de, uh, ook de lagere overheden de plannen moeten maken en dat de internationale donorgemeenschap zich daar in principe bij zou moeten aansluiten. Ja, ja. maar zegt u nu in feite dat het wel in orde is daar in Haiti? Dat de nee. infrastructuur goed is en de, en de regering op orde is? Nee, dat Natuurlijk niet. Ik bedoel, ik zei al, die politieke structuren worden niet omver uh, geworpen door een aardbe aardbeving. We hebben gezien dat er een nieuwe president gekozen is, maar dat hij grote moeite heeft gehad. En dat het tot oktober heeft geduurd voordat hij door het parlement uh, zijn eerste minister goedgekeurd uh, kreeg. Dus er zit pas net een, een hopelijk veel ondernemender uh, regering. Maar ja, die elite in Haiti is altijd al uh, twee eeuwen lang een verschrikking uh, geweest. Hè? We... Ja, precies, want laten we dat niet vergeten. Het was voor de aardbeving slecht gesteld met Haiti. En ja. Uh, ja, we hebben het hier natuurlijk ook over nu, omdat er zoveel... Ja, omdat het er veel belovend uitzag, of in ieder geval dachten we dat, dat uh, Haiti misschien wel opnieuw zou kunnen beginnen. Was dat naïef om dat te denken? Ik denk het wel. Dat is dromerij natuurlijk. We hebben het over het armste en het meest corrupte land op het westelijk halfgrond. En uh, ja, dat je dat met een, met een aardbeving dat dat verandert. Ik zei het net al, die politieke structuren, de sociale structuren, die blijven over het algemeen na zo'n aardbeving overeind staan. En er zou al iets heel bijzonders moeten gebeuren, uh, wil dat op kort de termijn veranderen. Je mag het hopen. Je mag hopen dat deze nieuwe regering uh, wel de, de handen uit de mouwen steekt... corruptie aanpakt, probeert het hele proces uh, vooruit te brengen. Afgelopen twee jaar zegt u dan dat er veel geld ook verloren is gegaan... in die, in die corruptie, in die bureaucratie, als we het iets vriendelijker zeggen? Nou, daar hebben we niet zo ontzettend veel zicht op. Uh, de, uh, de, laten, we, laten we eerst uh, vaststellen dat uh, de manier waarop uh, uh, in de eerste maanden hulp verleend is... dat die wel degelijk ook lof heeft verdiend. Ja. Uh, tegelijkertijd maar daar gaat het om noodhulp op... natuurlijk. Hè? Ja, daar gaat het om noodhulp. Tegelijkertijd is er ook weer ontzettend veel rotzooi verstuurd. Uh, de, er zijn ook weer tonnen aan medicijnen uh, die niet bruikbaar waren uh, op Haiti terechtgekomen. Dat hadden we ook al op Aceh gezien. Dat hadden we ook al twintig jaar geleden uh, in, in Colombia bij de vulkaanramp gezien... Dus iedere keer weer zijn er een aantal van, uh, noodhulporganisaties die medicijnen blijven sturen en zich niet houden aan de internationale regels. Nadrukkelijker zegt de Nederlandse niet. In het uh, rapport van de inspectie staat dat de Nederlandse organisaties ze keurig aan de internationale regelgeving gehouden hebben. Maar, dus, dus, laten we zeggen, er is veel goeds gebeurd in de eerste periode... maar ook weer een aantal uh, fouten die iedere keer weer herhaald worden. Het gaat natuurlijk om die periode na de wederopbouw. En hoe geef je die vorm? Nou, en dat gaat nog uitermate traag. Nou, over twee jaar nog maar eens kijken, meneer Hoebink. Ja, bij ons heel simpel. Bij ons heeft het ook een tijd lang geduurd. Ik woon in een stad die gebombardeerd is door de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog. En het heeft ook jaren geduurd voordat het hart van die stad weer een beetje overeind stond. Ja, dan mag je niet te veel te snel verwachten. Paul Hoebink, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Hoogleraar ontwikkelingsvraagstukken aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is acht minuten voor acht. We gaan nog even naar Mark Robin Visser. Mark Robin, je hebt vanochtend, heb jij Ankie van Grunsven het, het goud dat zij won in Hongkong op de Olympische Spelen laten horen. Jouw gast, hè, Cornelissen. Gaat zij daarvoor bij de Olympische Spelen in Londen? Maar natuurlijk gaat zij ervoor. Dat, is, dat, dat kan natuurlijk niet anders. Ik, eh, ik ben vanochtend met haar in de stal begonnen hier om half zeven. Ik heb haar nu een uurtje geobserveerd en ik kan concluderen ja, dat ik eigenlijk wel weet wat haar geheim is. Er is een enorme passie voor die paarden en een geweldige toewijding als je ziet hoe zij hier met die beesten bezig is. Dat is werkelijk prachtig om te zien, maar daarnaast, mevrouw Cornelissen, heeft u ook ambities. Uh, ja, zeker uiteraard. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Die passie en die liefde voor die beesten en, en, en je ambitie? Ja, eigenlijk is de liefde voor die paarden wel het allergrootste. Ja, dat is en... heel duidelijk te zien. Oké. Okay. Ja. Maar uh, ja, goed, ik vind het leuk natuurlijk. Ik, ik train er hard voor en ik wil elke keer verbeteren. En dan vind ik het natuurlijk ook leuk als er dan ook eindelijk... Uh, iets uh, resultaten komen. Maar ik moet eerlijk zeggen, die resultaten zijn wel ondergeschikt. De resultaten zijn ondergeschikt aan je passie. Ja. Dat is je geheim ook waarschijnlijk. Misschien wel. Zo kan je het vers schoppen. Dat hoop ik, dat ja. hoop ik, ja. Is dat iets waar je vaak over nadenkt? Over wat je wil bereiken met de paarden? Uh, ik denk er vaak over na, omdat er vaak door journalisten wordt ja. gevraagd. Oh, wow, Wat is nou eigenlijk je bedoeling? Vind je dat storend? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Maar het, het is eigenlijk ook wel goed, want het zet je mooi aan denken inderdaad. Maar ja, voor mij is het begonnen inderdaad gewoon als elk meisje natuurlijk naar de Venezia gaat en die vindt paard leuk. En ja, goed, toevallig ging dat steeds een beetje beter. Ik, ik ben natuurlijk eigenlijk maar lerares Engels. En ja, ja, dat ging beter en beter en beter. En toen dacht ik, ja, nou moet ik toch een keer kiezen. En ik denk, ik ben nu zover ver gekomen. Nou ja, het gaat nog niet zo slecht. Het gaat zeker niet zo slecht. Parsifal overigens, die wacht nog rustig zijn beurt af. Want je bent nu nog even bezig met, met het nieuwe paard. Ja, ja. Maar je bent natuurlijk voor Londen ga je met Parsifal? Jazeker. Ja zeker. Ja, dan is uh, Jerich Parsifal aan de beurt. Ja. Die gaan we dan straks ook nog bijzondere aandacht geven en daar ga je vandaag ook mee werken weer. Ja, dat gebeurt uh, zeker elke dag. Uh... Eigenlijk train ik hem s ochtends inderdaad. En dan s middags komt hij nog een keer naar buiten. Of uh, nog een paar keer aan de hand stappen als het weer echt slecht is. Of... Ik sprak gisteren Job Kienhuis, die zwemmer, die ook naar de Olympische Spelen gaat. Die vertelde mij dat hij drie weken vakantie heeft gehouden. En dat hij nog even een paar oliebollen af moest zwemmen. Met de oh. paardensport kan dat denk ik niet, hè? drie weken even eruit. En nee, dat is heel lastig inderdaad. De laatste keer dat ik op vakantie ben geweest, is is echt tien jaar geleden paarden inderdaad kunnen zichzelf natuurlijk nog mo moeilijk uh, s ochtends vroeg om half zeven een beetje brokken in inscheppen. En, uh, ja goed kies je voor je kiest voor de paarden en niet voor vakantie en andere dingen ja daar hoort er dan bij hè je lacht er ook zo Het NOS ja. Radio in journaal media overzicht Twee verdieners met een modaal inkomen hebben moeite om een hogere hypotheek af te sluiten, schrijft de Volkskrant. Verwachting was dat een stel met twee modale inkomens dit jaar tot 30.000 euro meer hypotheek zou kunnen krijgen. Maar dat willen de banken niet aan. Die zijn bang dat ze voor die hogere hypotheken door de AFM worden beboet. En dat maakt de vereniging eigen huis dan weer boos. Sinds wanneer bepaalt de AFM de regels, stelt de vereniging in de krant. Als het aan de VVD ligt, verdwijnt Nederland 3 op televisie, meld het AD. Dat wil de partij al langer, maar tot nu toe accepteerden ze... dat het kabinet nog niet tot afschoffing besloot. Maar volgens de VVD wordt de kwaliteit van de programma's op Nederland 3 minder. En daarom wil ze nu van het derde net af. Dat zou de overheid dan zo'n 90 miljoen euro kunnen opleveren, al dus de VVD. De Limburger schrijft dat de jonge Angolese asielzoeker Mauro... vlak voordat hij zijn studievisum kreeg een verklaring heeft moeten afleggen... over de mogelijke aan van directe familieleden van hem in Nederland. Want in zijn paspoort bleek zijn geboortedatum niet te kloppen. Evenals zijn achternaam. Bovendien ging het gerucht dat zijn moeder in Nederland zou zijn. De toelichting die Mauro en zijn advocaat vervolgens gaven... bleek uiteindelijk voldoende om Mauro zijn studievisum te geven. Dan naar Duitsland. De FDP is boos op bondskanselier Angela Merkel... schrijft in de Duitse Zeitung. Merkel stelde gisteren voor na een overleg... met de Franse president Nicolas Sarkozy dat er in de hele eurozone een belasting moet worden ingevoerd op het doen van financiële transacties. Nou, de FDP is het daar helemaal niet mee eens, want een afspraak van de zwart-gele coalitie was nou juist dat de belasting niet omhoog zou gaan. FDB FTB vreest gezichtsverlies als deze belasting er toch komt... omdat de partij het imago van belastingverlager daar niet hoog kan houden. De telegraaf meldt dat vervoerders boos zijn... ook al boos op TransLink Systems, de beheerder van de OV-chipkaart. Gisteren was er een storing in het OV-chipkaart-systeem... en daardoor lukte het niet om te goeden en abonnementen... die via internet besteld waren, op te halen. Vervoerder Veolia vindt dat TransLink Systems... zijn fouten niet op de reizigers mag afwintelen. en De directeur van Arriva gaf zijn personeel de opdracht... geen boetes uit te schrijven als reizigers kaart niet hadden opgeladen. We gaan even naar de arena. Volgens de New Zealand Herald is het weer op dit moment te slecht... om de containers rond dat gezonken schip uh, die daar drijven op te ruimen... Ook zijn nog altijd enkele honderden containers aan boord van de arena. Als het weer verbetert, kunnen duikers het gebied rond het gezonken schip verkennen... en kan een plan gemaakt worden om alle containers te verplaatsen. Een Belgische krant, de Standaard schrijft nog over een toespraak... die de paus gisteravond heeft gehouden voor diplomaten van het Vaticaan. Daarin noemde hij het homohuwelijk een bedreiging voor het gezin... en zo voor de toekomst van de mensheid. Het Vaticaan en haar vertegenwoordigers protesteren al langer... tegen legalisatie van het homohuwelijk overal ter wereld.